Vooral dat laatste baart de regering zorgen... omdat meer dan 3,5 miljoen voetbalfans van het vliegverkeer gebruik van maken. De regering beseft dat ze niet over de prijzen gaat... maar zegt er desondanks alles aan te zullen doen... om voor de rechten van de consument op te komen. De Amerikaanse president Obama draagt de jurist Jay Johnson voor... als minister van Binnenlandse Veiligheid, Homeland Security. Hij moet de opvolger worden van de teruggetreden Janet Napolitano. Johnson geldt als een vertrouweling en belangrijk adviseur van Obama. Hij werkte eerder bij het Pentagon. Daar was hij onder meer verantwoordelijk voor het rapport... dat leidde tot intrekking van het omstreden don't ask, don't tell beleid... voor homo's in de Amerikaanse krijgsmacht. De Senaat moet de benoeming van Johnson nog goedkeuren.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 Mexico heeft de hoogste Coca-Cola-consumptie per hoofd van de bevolking in de wereld. Het weer, het wordt droog en lokaal kan het mistig zijn. Temperaturen liggen tussen de 7 en 11 graden. Overdag kan het in het zuidwesten wat regen vallen. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max.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 Nachtzuster, omroep max.nl is het mailadres dat je kunt gebruiken. En het nachtzuster werkt ook, hoor, via Twitter. Facebook.com slash nachtzuster is ook een manier om de studio te bereiken. Maar het makkelijkste blijft 0800 1121 En laat jezelf ook even horen op de chat als je toch in de buurt van een computer bent. Omroepmax.nl/slash en dan gewoon linksboven eventjes de chat aanklikken. Um, Kijken de vragen die nog niet beantwoord zijn. Uh, Joop die wil weten waarom je wel een VMBO-er hebt, of bijvoorbeeld een LTS-er vroeger, maar niet een HVO'er. er Waarom is het een HAVIST? dan opeens, wil hij graag weten? 0801121. David wil weten waarom relaties vaak in de herfst uitgaan en waarom dan? En diezelfde David vraagt zich af waarom tijdens koortsdromen... vaak steeds dezelfde thema's opduiken. Dirkje wil weten waarom ze als het zwembad ingaat het eerst koud heeft. Dan weer niet. En dan vervolgens in het bubbelbad heel warm. En dan weer niet. 0800 1121. Paul zoekt iemand uit de medische wereld... die tegen zijn vriend Piet met een leveraandoening wil zeggen... dat hij moet stoppen met bier drinken. En waarom dan? En Ria vraagt zich af waarom haar digitale klokjes... regelmatig niet op tijd lopen. Ton van de Gevel had dan een ingewikkelde vraag. Hij zegt als je vraagt waarom, dan vraag je eigenlijk twee vragen. Namelijk waardoor en waartoe? Ja, volgens mij is het meer een mededeling dan een vraag. Maar als je er iets mee kunt, 0800-1121. En deze plaat, die hoort bij die vraag van David over die relaties. Want Masood zegt net, dat komt doordat iedereen alleen maar aan zichzelf denkt. Me, myself and the I dus. Mirror, mirror on the wall. Tell me, mirror, what is wrong? Can it be my clothes, or is it just my song? What I do? Just me, myself and I It's just me myself and I It's just me myself and I It's just me myself and I Now you tease my plug one style and my plug one spectacle Did You say plug one and two are hippies nowhere Now that's pure plug four. Always pushing that we formed an image there's no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 4 o'clock, 1 and 2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 Ja, Me, Myself en I van Deetlaasol was dat. 0800 1121 voor alles en nog wat. Meneer Jansen. Ja, goedemorgen meneer Jansen. Dag. Uh, ik wou nog even heel kort op Zwarte Piet terugkomen. Ja. Je, je draaide na het uh, lafait en draaide je op een gegeven moment met het liedje van Henk Westbroek. Ja. Dat is Sinterklaas en daarin nee. ligt het antwoord al. Oh. Hij gaat op bezoek bij Zwarte Piet in de zomer terwijl die dan op dat moment, zeer zeer bleekjes ziet. Ja, mooi hè? Ja. Dus het is zijn gewoon acteurs. Ja, dat is ook Ik denk zo natuurlijk. even. Gegeven. Sst, misschien zijn er wel kinderen wakker. Ja, maar nou, ja, goed. Ja, maar, maar het is... als ze het liedje Sinterklaas goed beluisteren, dan hebben ze het verhaal al lang gehoord. Nou, hè, hè, is het ook weer opgelost. Lijkt mij. <laughs> Dankjewel hè. Oké. Okay, doei, doei. Goeienacht, hoi. Rinsian. Ja, hallo Astrid. Hallo, zeg het eens. <tacht> Ik vraag je, waarom uh, noemen ze de, de tanden van uh, kinderen, of zo, als ze jong zijn... waarom noemen ze dat melktandjes? Oh, ja. Ik, ik snap niet, uh, uh, zit, zit er dan melk in de tanden of gaan ze dan juist melk drinken? Of? Ja, nou ja, je hebt, uh, je hebt natuurlijk... Uh, even kijken, want ze gaan wisselen zo rond de zes jaar. Ja, daar zit ik even over na te denken. Want of kinderen nou vroeger nog moedermelk dronken totdat ze zes waren... dat zou wel eens kunnen natuurlijk. Ja, maar dat, dat kan toch niet. En dan, dan bijt het toch weer tepels eraf? Ja, nou ja. Nou, niet eraf. Maar wel erop. <lacht> ja, ja. ja, dat bedoel ik. Ja, dat is waar. Maar ik kan je vertellen dat uh, kinderen die gaan bijten... die krijgen vaak geen melk meer... en houden dus vrij snel weer op met bijten. Maar dat werkt ook niet altijd. Het is meer een theorie dan de praktijk. Um, ja, nou, ik vind het een goede vraag, Gintian. Melktanden. Ja, ik... ik, ik... Ja, ik, ik snap het gewoon niet helemaal. Nee. Ik vind het is een beetje vreemd. Melk. Ik, denk, melk. Dat, ik zou het vorige week stellen, toen met de, met de melkbrigade. Oh brie, ja, brie, toen hebben we het zo lang heen. over de melkbrigade gehad. Nou ja, dat is ook wel mooi, want dan hebben we het niet de hele uitzending alleen maar over melk. Maar dan hebben we het nu weer over iets anders. Uh, de, benaming, ja, ja, de benaming melktanden. Ik ga op zoek, Rinsian. Dankjewel. Ja, ik heb nog een kleine vraag. dat? Je, nou, uh, waarom, heet een, oh. waarom heet een wentelteefjes? een Ja, nee. Waarom heet een wentelteefje een wentelteefje? Ja, dat bedoel ik. Ja, want dat wentelen is, dat wentel is wel duidelijk. <laughs> ja, maar dat is toch zo'n dingetje in de koekenpan haakt met brood? Ja, en dat, dat moet je wentelen. Ja. Je moet het ja. omkeren. Maar ja, waarom dat het is, een teefje dat weet een heet, wetel. weet ik eigenlijk niet. Nee, dat bedoel ik. Het is een boterham in de melk. Daar is het weer. Melk en de ei... En, en, en, en dan in de koekenpan. En dan wentelen. Ja. Maar er komt ja, geen teefje bij dan. kijken. Of het moet het teefje zijn dat de wentelteefjes wentelt. Ja, maar dat kan ook weer net niet, denk ik. Nee, en dat zou natuurlijk ook wel heel uh, anti-feministisch zijn. Ik kan even niet op het woord komen. 0800-1121. Ik ga op zoek naar antwoorden voor je Rinsie Jans. Is Jan, goed. Rinsie ja, Jan. Jan, Jan, Jan. En, en een leuke avond verder. Hetzelfde, hè? Ja. Oké, okay. okay, doeg. 0800-1121, Richard. Goedienacht, Afrit. Goedienacht, Richard. Hoi. Als ik het wel heb, was het gisteren het uh, islamitische offerfeest. Wat zeg je? Als ik het wel heb, was het gisteren het uh, islamitische offerfeest. Was het gisteren offerfeest, ja? Ja. Heb ik het dan weer gemist? Word af, dan worden er allerlei dieren geofferd. Ja. Maar worden die nog geofferd of worden ze ook opgegeten? Oh ja. Als je iets offert, dan geef je het aan de... aan weet ik veel wat. Ja. Maar eten ze ook op. Maar ja, het offeren is natuurlijk ook het leven dat geofferd wordt, of niet? Ja, maar goed, als je, als je iets offert, dan, dan... Ja, en je eet het dan geef, op. Dan is het geef je het, het uit, uit handen naar... Uh... Is dat niet voor jezelf? Ja. Ja, is een, is, een, is een gedachte natuurlijk. 0800 1121. Ik ga op zoek, Richard. Dankjewel. Jij bedankt. Dag. 0800 Hoi. 1121. Dus Nico. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Ik heb een uh, vraagje over gasgeven. Waar komt uh, het woordje gasgeven vandaan? <laughs> Wat je in de auto doet, hè, met een gaspedaal. Maar ja. waar komt dat vandaan? Ja, ja, maar Nico. Ja, je, je geeft toch met je voet gewoon een beetje gas bij. Ja, ja oké, okay, dat gas. Maar wat betekent het gas? Je, huh? je bedoelt, ja. waarom uh, waarom we dan zeg maar de toegevoerde benzine gas noemen? Juist. Uh, dus, want, dus waarom er, er waarom zitten na, er, ja. er zitten namelijk een paar uh, rare dingetjes aan, want. Je benzine zet je om in gasvorming. Ja, ja, ja. ja. Nou, Oké, okay, dan zeg je gas geven. Maar ja. hoe gaan we nu straks dan verder met elektrisch elektrische auto? De, de, dan zee, dan ik, gaan we gewoon ik, zeggen... Geef eens, even, ...geef eens even wat meer elektriciteit. Geef, geef ze eens wat een stroom. Tot elektriciteit, <laughs> ja. Nee, want ik vlieg namelijk met een modelvliegtuig... ...en er zit ook een, een joystickje op... ...en dan zeggen ze wel eens gas geven. Nou, ik vlieg elektrisch. Ja, ja. Dat, dat, dat, ja, ik, ik, kan, ik kan dat niet helemaal uh, bij elkaar voegen. Nee, en dan wil je Kijk, dus dat eigenlijk... dat nu, in een auto ja. duidelijk. Ja. Maar hoe komen ze aan het woordje gas geven Ja, want... Ja. Ja. Ja. Heel ik... duidelijk, hoor niet? Nou, <laughs> nee, ja... Nee, ik... niet duidelijk. Nee, jawel, het is eigenlijk wel gewoon duidelijk. Alleen, ik, het, het antwoord lijkt me ook een beetje voor de hand liggen. Maar, maar misschien komt dat omdat ik er geen verstand van heb. Nee, maar goed, maar net wat ik dus aangaf met een elektrische auto... normaal gesproken zou je ook zeggen gas geven. Ja. Nou, je geeft geen gas. Nee. Er komt helemaal geen gasvorming meer, meer aan. Maar... Nee, maar dat is natuurlijk heel logisch, want die auto die is er al zo lang. En dus, uh, als het dan een elektrische auto is... dan blijft natuurlijk de manier van uitdrukken hetzelfde. Alleen, ook bij gas geven geef je geen gas... maar benzine of benzinedamp of benzine... Benzi ben, ja... Dus waarom nou, zeggen je drukt we dan gas? Pedaaltje in. Ja, maar dat klinkt natuurlijk niet lekker. Pedaaltje uh, erop. Nee, maar, goed, maar, het, erop. Het uite dat nee, maar uiteindelijk ja. waar ik het dus eigenlijk uh, de eerste vraag die ik eigenlijk stelde was: waar komt het woordje gas geven vandaan? Gas. Ja, ja, dat heb ik wel gehoord, en dat ga ik nu vragen. 0801121. Ik doe mijn best, Nico. Oké, okay, goeie Rit. Bedankt. Hou je Dankjewel. veilig. Hoi. Gaat het proberen. Jo. <laughs> Mevrouw van Mens. Ja, goedenavond. Goeiedag. Um, ik hoorde over dat wentelteefje. Ja, ja. ja. Uh, dat is een verbastering van. Wentel het eventjes. <goh> dus die boterham die moet je omdraaien. Wentel het eventjes. Ja. Oh, wat een mooi woord. Dus je, ja. moet, je moet eigenlijk gewoon zeggen: zullen we vanmiddag wentelet eventjes eten? Uh, ja, eigenlijk wel. Dat zou mooi zijn. <laughs> en wat is nou het beste recept voor een wentelet eventje? Nou, uh, dat waren gewoon witte boterhammen volgens mij. Ja. En uh, die bak je dan. En dan eet je het later met kaneel en suiker. Ja, maar ze moeten toch eerst in de melk en het ei? Oh ja, ja, ja. ja. Anders zit een droge en... boter met ja, de kamer. Nee, misschien ook, ja. ja. En, uh, en dan ga je ze bakken? Ja. En uh, dan is de ene kant gebakken. En ja, en dan, dan, ze... dan, dan wensel je hem even. Ja? Ja, eigenlijk heel logisch. Nou, wat prachtig. Ja. Ja, ik vind het mooi, dank u wel. Alsjeblieft. Goedenacht nog. Daag. Fijne nacht nog. Dag. Daag. Per Quinn? Ja. Hallo, Priek Per Quinn. Ermee. Zeg het eens. Ik heb een probleem met connection. Oh jee. Juist. Ja, dat ga ik niet oplossen natuurlijk. Nee, maar het misschien wel bespreekbaar maken. Nee, maar daar ben ik en... niet van, van het bespreekbaar maken. Ik ben van de vragen en de antwoorden. Nou, de vraag is... Ja. Aan... Ik heb een... een AOW-uitkeringtje. Mm -hmm. Ik heb een toezegging gekregen... van de WMO... Eh, voor aanvullend... ...openbaar vervoer, ja. hè, omdat ik slechterbeen ben en rugklachten heb. Ik moet twee keer per week moet ik naar de fysiotherapie... Ja. ...en één keer in de week moet ik naar de neuroloog... ...want ik heb ook nog epilepsie, Ach. van geboorte af aan. En ik moet alle taxiekosten van mijn aow zelf betalen... Want Connection zegt, ja, uw rit is te kort en wij gaan dat niet vergoeden. Want u moet of een uur van tevoren op de stoep aanwezig staan en u moet een uur wachten. Maar maximaal. meneer Pequen, want ik, be, ik begrijp dat er een probleem is met Connection en het klinkt ook echt allemaal heel oneerlijk. Alleen, ik ben bang dat u het toch echt met Connection op moet lossen. Want wij hebben natuurlijk helemaal geen inzicht. Ik heb het inzicht... geprobeerd. Ik heb het ja, nee, geprobeerd. maar dat begrijp ik. Maar wij hebben geen inzicht in uw dossier. We, begrij... We weten niet waar, waar, wat is toegezegd en wat er nou echt... Uh, onder Nou, ik de... dan heb zou wel ik een het dossier van de WMO. Doornemen. Ja. Dat ze dat ja. toegezegd hebben. Ja. En dat Connection niet aan die wensen, wensen te voldoen. En alleen maar zegt van, u moet dan maar wachten. Ja. Dus connection voldoet niet aan de wensen van de gemeente Amsterdam. Ja. En dat vind ik ernstig, want Connection zegt. Nee, nou, maar, met, maar dat begrijp ik. Dat het, dat, dat het naar het is. is, het en, is bij en Connection. Ja, en dat de, de, de, sommige bedrijven hebben ook niet de naam om dat heel klantvriendelijk op te lossen. Dat noem ik nu niet, zeg ik niet dat dat bij Connection zo is. Alleen ik kan er zo weinig aan doen. Nee, maar je kunt het misschien wel kenbaar maken. Ja. En hoe meer publiciteit eraan komt, hè, misschien dat dat kan helpen om connection overboord ja. te zetten, of, tot één keer te brengen van... we moeten deze klacht oplossen. Ik, ik hoop dat het hiermee lukt. En dat er iemand wakker schrikt nu... en het alsnog gaat, uh, gaat uh, regelen voor u. Maar, dat... uh, maar hier moeten we het uh, nou even bij laten. Want dit is een programma met vragen en met antwoorden. En ik ben bang dat ik hier gewoon het antwoord... ja dat er niemand is die nu luistert... die hier het antwoord op voorhanden heeft. 0800-1121 voor vragen en voor antwoorden. Meneer Koenders... Hey, dag, Ton. Uh, uh, met Ton, ton. sorry. Dag, oh, fit. hallo, Ton. Ton Koeners. <laughs> ja, zeg het dus. Eerst uh, uh, even een technische vraag. Ik heb oh. jou de vorige keer een mailtje gestuurd van... Uh, mag ik voor de winter uh, zoveel insturen als ik wil... of mag het maar ja. één inzending per keer zijn? Ja, want je wilt per se die badjas, hè? Ja, die moet nog. Nee, dat aan. begrijp ik, begrijp ik. Nee, je mag zoveel insturen als je maar wil. Oké. Okay. Alleen, ja. alleen, ik heb ook foto's gekregen... Van schilderijen? Nee, nou maar nog even. Tom, Ton, laat me nou even uitpraten. Laat me nou even uitpraten. Ton, laat me nou even uitpraten. Ja, het is namelijk zo dat ik heb ook foto's gekregen van schilderijen. En het draait natuurlijk allemaal om de prijsvraag voor de Max Badjas. Die geef ik weg aan het mooiste kunstwerk dat ik binnenkrijg met het winter als thema. Maar het moet wel zelf gemaakt zijn. Dus een foto van een schilderij waarbij het schilderij door een bekende kunstenaar is gemaakt. Dat kan natuurlijk niet. Maar een foto van een winterstafereeltje, bijvoorbeeld een Alfa Romeo in de sneeuw. Ik roep maar wat, dat kan natuurlijk altijd. En je mag... Mag zo vaak insturen als je maar wil... via omroepmax.nl of via uh, postbus 512... nee, 518, sorry, postbus 518-1200AM in Hilversum. Ben je er nog, Tom? Ja, natuurlijk, ik moet oh. jou even uitlaten. praten. Nee, praat, maar dat is ook zo, want het is niet alleen voor jou... maar ook voor andere hey. mensen die thuis zitten te knutselen natuurlijk. Ja, terecht. Ja, maar nu mag jij. Heel terecht, oké. Okay. Uh, dan ga ik even, uh, ik wil het uh, zo kort mogelijk houden over die Sinterklaas discussie. Ik ben 33 jaar op de oudste school in de Belmer onderwijzer geweest. Ik heb elk jaar die discussie moeten voeren. Ik heb elk jaar moeten uitleggen dat... Toen Sinterklaas begon... wij nog nooit van het bestaan van Negers wisten. Wotan reed met zijn paard schrijpnier over de daken van de hutten. In het midden zat een windoog... want eronder branden de vuren. En het, wind moest... het Engelse woord window komt daar vandaan. Ook Knecht komt uit die tijd. Wij wisten nog niks van Negers. Dat is één. Twee. Ik begrijp dat veel... Uh, en ik, ja, ik gebruik het woord neger, maar dat kunnen sommige mensen ook weer niet tegen. We moeten steeds andere woorden gebruiken voor dezelfde begrippen. Houden wij in nieuwe zakken, maar goed. Ik wil mensen pertinent niet kwetsen. En ik kan me voorstellen dat er veel negroïde mensen zijn die zich gekwetst voelen. Ik wil ze pertinent niet kwetsen. Maar ik denk ook dat uh, wie zichzelf gekwetst wil voelen... daar dan maar zelf lekker in moeten zwelgen. Onlangs is op Curaçao afgesproken... het pertinent het Sinterklaasfeest willen door laten bestaan. Tot zover mijn opmerkingen. Ja, we gaan nu niet meer over Sinterklaas hebben. Echt niet. En ik ben de discussie zat. Ja. Gelukkig heb je hem helemaal niet opgerakeld hiermee. Waar belde je nou eigenlijk over? Wel is het volgende. Ja. Uh, uh, ten eerste ligt er nog een vraagje over uh, begin en doel. Ja. Mensen die starten vanaf een positie en ze hebben een doel. Ja. Nou, als je begint, dan ben je ongericht. Als je een doel hebt, begin je ook, maar dan ligt er een vuurpijl. Uh, ik weet niet exact hoe de vraag was, want... <laughs> ik heb een, sorry, ik heb meer dan een uur aan de telefoon gehad. Het is ongelooflijk. Het ja, het is verschrikkelijk. Dus ik heb het niet helemaal goed meegekregen. Maar daar zit een verschil. Ja. In die vraag. Oké, okay. en dan mijn vraag? Ja. Tijn. Ja. Uh, tijn is een kruid. Ja. En als je keelpen hebt, verzacht dat de keel. Oh. Maar tijm wordt tegenwoordig alleen nog maar verkocht als het complete gedroogde kruid. Maar het is hard en spits. Vroeger werd het verkocht in poedervorm. Is er iemand die mij kan vertellen waar ik tijm in poedervorm kan kopen? Poeder. Heb ik als ik keelpen heb, het weer gewoon lekker in de melk of in de thee kan gooien... en dan lekker mijn keuken kan verzachten. En waar woont je huis, Ton? In de Bijlmer, amsterdam zuid Oké. Oké, okay. nou, dus iets in de buurt van de Bijlmer waar je tijm in oh, poedervorm kunt krijgen. Ja, 0800-1121. Ik doe mijn best, Ton. Ton? Ja, doeg! Uh, en dan kreeg ik een mailtje van Greet. Die stuurt, uh, die stuurt namelijk het, uh, het recept voor de wentelteefjes. Klop een ei in een diep bord of een schaaltje. Voeg de kaneelpoeder en melk toe aan het geklopte ei. Haal de korstjes van het brood. Haal de sneetjes brood één voor één door het mengsel. En de sneetjes vervolgens op een ander bord. Giet dan de restjes van het mengsel over de stapel sneetjes brood. Laat dat vier minuten intrekken totdat de sneetjes goed doorweekt zijn. Voeg dan boter toe in de koekenpan en bak de sneetjes per vier, 5 minuten. Vergeet niet om de sneetjes te wentelen, oftewel om te draaien... en laat de sneetjes brood bakken tot ze een goudbruine kleur hebben. Serveer de wentelteefjes met bastardzuiker en kaneelpoeder. He, ik heb er helemaal trek in. Ja, wentelteefjes. Zo, die kunnen we afvinken. De wentel het eventjes. 0800-1121. Zazie is dit. En turn, turn, turn. dat? Met Wentel, Wentel, Wentel Mion. Joost Tettelaar, goeienacht. Ja, goedenacht Astrid. U spreekt met Joost. Je had gemaild, hè? Ja, ik had gemaild, dat klopt. En, en het is altijd grappig, als ik door de week mailtjes krijg... dan zeg ik altijd van, nou ja, maar wij, donderdagnacht... hoe laat ben je ongeveer wakker? Wanneer kunnen we je bellen? En toen zei jij, nou, je kunt de hele nacht bellen. Ja, ja. Moet je niet weven. slapen? Uh, nou, ik heb morgen nachtdienst, dus ik denk, ik blijf lekker op. Oh, nacht, dan zit je uh... vast in het ritme. Ja. ja, precies. Nou, maar kom maar door met je vraag. Ja, nou, allereerst complimenten met je leuke programma. Dank je wel. Ja, uh, ik wil de luisteraars graag vragen om mee te denken aan een de oplossing voor mijn vraag. En ik zal hem even inleiden. Uh, bij het kopen van een, van een vis in de dierenwinkel um, wordt er vaak bijgezegd... Um, deze vis die wordt bijvoorbeeld 20 centimeter. Maar als je een kleiner aquarium hebt, dan past hij zich aan aan de bak... Ja. En dat klopt ook. Dan blijft de vis maar klein. Um, terwijl als ik een groot aquarium heb... zo wordt hij inderdaad wel bijvoorbeeld 20 centimeter. Um, hoe komt dit? Ja, dat is, is gek, Dat he? is mijn vraag eigenlijk, ja. Want ik, ik heb op Discovery of, of National Geographic... heb ik wel eens een, een documentaire gezien... over uh, zwermende springhanen. Ja. En... Dat bleek hem erin te zitten dat als die springhanen uh, voedseltekort krijgen, dan elke individuele springhaan die, die verandert. Uh, zodat ze zich als een zwerm gaan gedragen. En dat, dat, er zitten ook fysieke veranderingen aan. Maar dat hebben ze uitgezocht. Je ja. hebt haren op de pootjes. Ah. En als je die, die haartjes. Um, ja, hoe het precies, dat weet ik niet meer. Maar als je die drie keer per minuut streelt, gedurende vijf uur achterop, <laughs> ja. dan, dan denkt die springhaan van oh, wat is het hier uh, druk om me heen. Er zitten allemaal andere springhaan want die kietelen aan die haartjes. Ja. En dan uh, uh, uh, ja, dan gaan ze zwermen. Dan denken ze, het is te druk hier. En um, misschien dat het daar een beetje in zit. Ook, ook een Iets, iets in die trant zit. Maar, maar Joost, ik, ik begrijp niet... wat de beenharen van de... van de uh, springhaan nou... Met de, met de grootte van de vis te maken heeft. Ja, nou... Uh, uh, er zit het, een stapje verhaal... tussen dat ik nog even ja? mis. Ja? Oké. Okay. Die vis, die stop ik in een, in, een, in een kleine kom. Ja, dat begrijp ik. Ja? ja. Waarom denkt die vis... of nou, denkt die... Ja. waarom wordt die vis niet gewoon net zo groot als in een grote carium? Want zelfs in een, in een kleine kom... Hmm heeft die, die vis altijd ruimte om zich heen. Het is niet zo dat hij krap zit, dat hij niet meer verder kan groeien. Nee. Ja, ja. dus waarom... <laughs> hoe komt het dat die vis stopt met groeien? Ja, maar wat heeft dat nou met die springhaan te maken? Nou, dat het, dat het een soort van biologisch effect heeft. Dat het ook, ook iets van, als hij te vaak een bocht moet maken bijvoorbeeld... Dat, oh, dat oh, hij dan, ja, dat ja, dan dat dat hij dan ophoudt met groeien. Denkt, dat ja, hij denkt, dat ik dan... heb nu te vaak glas gevoeld... Ja, ik misschien stop met dat het groeien. is. Ah. Want, want als je mij in een klein kamertje laat opgroeien, dan, ja. dan, ja, dan word ik ook gewoon 1,85 meter. 85. Ik ga wel mijn ja. benen laten, de, mijn beenhaar laten groeien. Ja, oh, ja dat dan geeft... kan ik voelen of het te vol wordt in de kamer. Ja, dat nou, ja is... ik... <laughs> ik wist dat niet. Daar heb ik toch weer wat van geleerd. Maar zou het zo zijn dat als we allemaal grotere huizen gaan bouwen, dat we dan niet ook groter gaan groeien? Maar uh, nee, dat lijkt mij ook niet. Nou ja, toen want want... woonde iedereen buiten. Toen was juist iedereen heel klein. Nee, Toen wonen we in grotten. Oh ja. En, ja. Toen, en dan voelden we natuurlijk de hele tijd de beperking van de grotten. En toen gingen we naar de eensgezinswoning in de jaren 1930. En, ja. Of 20. Of nou ja, ongeveer toen. En, en toen zijn we misschien wel allemaal de lengte ingeschoten. Ja. Al is daar volgens mij wel het een en ander aan vooraf gegaan. Ja, ja. Dat ja. heeft misschien ook meer met voeding en, en dergelijke. Ja, dat heeft maken. niks met goudvissen te maken. Nee, maar <laughs> ik, ik, ik vroeg me dat af. Ja. Dus, uh, maar ja. eigenlijk gewoon, waarom wordt een vis in een grotere kom groter dan een vis in een kleine kom? Ja, en ja, ja hoe komt dat? Ja. Dat is mijn vraag inderdaad. 0800-1121. Ik doe mijn best, Joost. Oké, okay, dank u wel. Hoi. Dag 0800-1121. Dus Erik... Ja, hallo. Goeie ja, nacht bij jullie. in ja. De favoriete luisteraar uit Curaçao. Uh, hey. Hoi. Hoe is, is het, het weer op Curaçao? Ik... Wat zeg je? Wat voor weer is het bij jou? Uh, even kijken. Nou, licht bewolkt maar wel zonnig. Oh. Uh, dat zegt de temperaturen, die zegt 32 graden. Oh. Op oh. Maar ja, licht bewolkt het is wel eigenlijk avond. Dus maar ja. ik denk wel dat er wat wolkjes aan de hemel zit. Oh. Dus dat is wel lekker. Maar hoor, dat... Uh, ik was van oorsprong, had ik dus uh, wou ik wou antwoord geven op de vraag... waarom voelt zwemwater eerst kat en daarna gewoon? Maar ja. ik denk dat ik een theorie heb wat betreft het vorige onderwerp. Ja. Namelijk, ik denk dat vissen zich heel goed kunnen aanpassen... aan hun leefomgeving. Ik ja. denk dat dat, dat dat het is. Maar ja, ik ben geen vis, dus ik weet het verder ook niet. Maar dat is eigenlijk, eigenlijk is de, de vraag is van... waarom blijft een kleine vis klein in een kleine kom... Uh, en, en jouw antwoord is eigenlijk nou omdat een kleine vis klein blijft in een kleine kom? Ja. Eigenlijk. Dat is wat ik denk. Ja, ja nogmaals. Er maar, zit wat in denk, natuurlijk. Denk, ik bedoel. Uh... Ik ruil mijn antwoord graag in voor iemand die dat ja, wil weet dan Ja, als ik. er nog iemand wil bellen. 0800 ja. 1121. En wat was je theorie over het zwembadwater? Dat je het, als je het water inspringt, koud hebt, maar oh, als je eenmaal door bent... Uh... Ja, dat is dan geen theorie, maar gewoon een uh, wetenschappelijk feit. onbaat feitje. Ja. Uh, ook op Discovery Channel is dat een keertje geweest. Dat, uh, moet ik eerst even een klein beetje uitleggen hoe het lichaam werkt. lichaam is oh. ongeveer 6, 37 graden. Ja. Uh, er vanuit van dat je geen kort of iets anders hebt. Uh, alles wat het lichaam registreert aan temperaturen... het zij kouder, het zij warmer, daar reageert het lichaam op. Dus als het lichaam registreert van het water is nu 27 graden mm -hmm. of 28 graden... dan zegt het lichaam, oh, dat is koud. Ja. Nou, Als je er eenmaal in bent, dan is het lichaam eraan gewend. Waardoor het gewoon warm aanvoelt. Als je heel lang stil in het water zit... Uh, zit, en het water beweegt niet en jij beweegt ook niet... dan denkt het lichaam dat het water warmer is. Waardoor het lijkt alsof het water warmer wordt of is. Oh. Zo werkt het lichaam. Dus als je stil ligt in het water... dan krijg je het warmer dan wanneer je beweegt in het water? Theoretisch gezien wel, ja. En vaak oh. voelt het dan wat warmer... omdat het water niet beweegt. Jij beweegt ook niet, dus dan lijkt het warmer. Terwijl het gewoon het water is natuurlijk gewoon hetzelfde en jouw lichaamtemperatuur... is ook gewoon hetzelfde. Het is niet omhoog of omlaag gaan. Maar als ik in het zwembad spring en ik heb het koud... en ik ga dan heel hard zwemmen, dan krijg ik het warmer. Ja, oké, okay, maar dan beweeg je. Ja, precies. Maar het lichaam maar wat de hersenen doen is namelijk het volgende. Het hersen, de hersenen registreren een bepaalde temperatuur van water... Mm -hmm. namelijk dat het koud of warmer is... En daar reageert het op. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Oh. Dus als jij heel lang in het water ligt of zit of wat dan ook, en je beweegt niet en het water beweegt ook niet, dan denken de hersenen: oh, het is dezelfde temperatuur als het lichaam, dus dan zou het wel net te warm zijn. Dat jo. is wat hersenen doen eigenlijk. Goh. Dat is dus de, als je het koud hebt in het water, stil, stil blijven drijven. Ja, maar ik zou er dan sowieso uitgaan als ik ja was. Want ja, water heeft namelijk verstandig. ook nog een andere eigenschap. Ja. Namelijk dat uh, de temperatuur, vooral als je in zeewater zit bijvoorbeeld. Dus als je mm -hmm. echt water onder de 25 graden hebt, ja. of nog kouder, ja. dan zou ik eruit gaan als je het koud krijgt. Want dan betekent het, uh, dan kun je uiteindelijk onderkoeld raken. Nou, ah, ik zou in, sowieso, als het, veel. als het niet lekker is, zou ik er gewoon sowieso gewoon uitgaan. 0801121. Ja. Dankjewel Erik. Nee, Goeienacht nog, of nee, ja, goede avond nog, mag ik tegen jou ja, zeggen. Het is uh, avond inderdaad. Heel lekker. Nou, ik geniet. Tien, dus, uh, dank je. <laughs> 0800-1121, Sjoukje, goedenacht. Hallo, Astrid. Hallo. Ik weet het antwoord op uh, het offerfeest. Nou, vertel. Toevallig was hier vorige week bij mij een islamiet die een karweitje deed... Mm -hmm. En uh, ik zei zo, suikerfeest, oh hij zegt het offerfeest is veel leuker wat we dinsdag hebben. Hij zegt, maar het is eigenlijk een feest dat we vlees aan de arme mensen geven. Dus dat is echt wel offeren. Ah, oké. Okay. Ja. Dus dat was het antwoord. Ja, dus niet alleen het offeren, maar eigenlijk het delen. Het delen doen ze, ja, ja. tijdens het offeren. En waarom vond hij het dan zo leuk? Ja, hij zegt dan zien we weer allemaal onze eigen mensen. En dat is zo gezellig. Ja. Nou ja, daar dus zit hij Dus Hij had er erg veel schik van. <laughs> dat had ik had er zin vorige in. Ik had, ik denk, dat vind ik nou wel leuk. Ja, en onthouden? Nou, hartstikke goed. Dank je wel, Ja, en graag gedaan. En ik vind je, al, je uitzending altijd heel erg leuk. Hé, fijn. Nou, ik ook. Dank je wel. <laughs> ja, graag gedaan, hè? Dag. Fijne nacht. Dag. Hoi. Ja, ik zag het ook al voorbij komen op Twitter. Marie-Christine die, uh, die twitterde. Volgens de regels wordt een derde van het dier gegeten... een derde wordt gedeeld en een derde wordt geschonken. En eens heel even kijken, want ik zag dat ook ergens in de mail voorbij komen. Uh, Abu Abdullah die schreef het offerdier wordt in drie stukken gesneden. Eén deel voor de familie zelf, één deel voor de buren en één deel voor de armen. In beide islam gaat veel naar de armen. Een deel van het offerdier, boetedoeningen voor... Zonde. En we kijken elk jaar een deel van de bezittingen. Nou, dat is toch uh, mooi. Als iedereen dat nu zou doen, schrijft hij er ook nog uh, bij. Zo'n mooie gedachte. 0800 1121. Hé, hey, weer een Erik. Goeienacht. Hallo, met Erik van de Weenhand. Dag, André Erik. Zeg het eens. Hallo. Ik had uh, twee vraagjes. Ja. Eén uh, heel simpel. Ja. Um, er is over twee maandjes weer lekker Sinterklaas. Mm -hmm. Maar waarom heet de pepernoten pepernoten als er geen peper in zit en ook geen noten zijn? Oh. Ja. Moeilijk, daar zeg, hè? Daar zeg je zo wat. Ja. En ik maar, pepernoten proeven... Ik proef me op, maar er zit geen noot in. Nee, geen noten, maar een peper. Pe Ik heb ze van de week gebakken, maar er gaan natuurlijk kruid, kruid uh, uh, spekulaaskruid gaat erin. Ja, maar geen peper. Nee, is geen peper en geen noten, hoor. Nee, geen noten en geen peper. Nee, we moeten we dan anders gaan noemen? Potverdorie. Maar ja, ja en... dan krijg je kruidkoekjes. Ja, meid, maar dit is ernstig. Die moeten ja. we gaan oplossen. Ja, maar dat, dat klinkt natuurlijk niet. Kruidkoekjes, kruidkoekjes. Nee, nu had ik nog een andere vraag. Ja. Uh, het valt me de laatste jaren zo op... Uh, dat de Tweede Kamerleden ze ontzettend raar doen. Ja. Zowel in taalgebruik als in houding. Nou ja, noem maar op. Je kent het wel. En uh, nu vroeg ik me af of dat te maken heeft met uh, de DSM-score. Huh? Ja, dat is een. Uh, uh, er is nu weer de nieuwste DSM uit. De DSM-5. Die wordt gehanteerd in de psychiatrie. Oh. En uh, daaruit blijkt dat uh, 75% van de mensheid. Dus als je dat uh, op de 150 zetels van de Tweede Kamer doorrekent. dan zou dat 120 uh, personen van de Tweede Kamer zijn. Ja. Dat, die, dat, dat die gek zijn. Maar wacht even voor, want ik, ik heb het snel opgezocht, want ik wist het niet... maar de dsm score dat is het percentage van de mensen... dat last heeft van een, uh, van een mentale aandoening, ja. zeg maar. Van een psychi ja. psychiatrische aandoening. Ja, en de, de nieuwste DSM, dat is de DSM-5... Ja. die zegt dat uh, uh, 80% uh, uh, van de mensheid uh, een afwijking heeft. 80%? Dat vind ik best veel. Ja, dat is de hoogste score tot nu toe. Maar een afwijking is dan al als je bang, banger bent voor spinnen dan je buren? Nou, dat is al een hele lichte. Ja. Ja, zelfs dat vind ik al ernstig. Ja. Als je dat uh, als Tweede Kamerlid natuurlijk hebt. Nou ja, weet ik niet. Ik bedoel, je kunt volgens mij als Tweede Kamerlid prima functioneren... als je bang bent voor spinnen. Nou, ik denk het niet. Nee, nee. Dan word, afgeleid, dan word je ontzettend afgeleid natuurlijk in de Tweede Kamer... als onder je stoel een spin is. Je functioneert gewoon niet goed. Ja, maar ja, zo, ik bedoel, het lijkt me al vrij moeilijk... om aan goede politici te komen heden ten te dagen... met alle kritiek en, uh, en, en al het... Uh, uh, hoe, hoe noem je dat? Uh, uh, ja, uh, ja, dat ben ik roerend met je eens. Ja. En, uh, ja, en het blijkt dus dat het niet goede politici zijn... Wow. Dus maar 80%? Is... Ik vind de het wel. Ik, ik zoek het even na. Als jij het zegt, maar 80% is wel heel veel, toch? Nou, nee, is nee, 80%. En om die reden hebben ze bij de Universiteit van Maastricht, ja. uh, ook uh, zijn ze nu bezig met het opstellen van een, uh, ja, van een, uh, een nieuwe uh, Scala. Hmm. Omdat ze eigenlijk die DSM maar helemaal niks meer vinden. Maar ja, in ieder geval. Het zou wel stroken met het gedrag van de Tweede Kamerleden natuurlijk. Nou ja, jij zegt natuurlijk. Ik vind dat helemaal niet zo natuurlijk. Maar ik, ik vind het wel een interessante ik is. Het is een onnatuurlijk gedrag wat ze tonen. Nou, je, maar je, neemt, je doet nogal wat aannames nu... waar ik niet zo 1, 2, 3 mee, uh, uh, mee wil gaan. Maar ik, ik begrijp wel je vraag. Oké. Okay. En ik hoop dat heel Nederland... A, ah, het met me eens is, en ja, B. Dat hoop Verne ik ook. Hoop met deze geruststellende verklaring van hun afwijkend gedrag. <laughs> 0801121. Gelet op het feit dat er eventueel dan afwijkend gedrag zou zijn, natuurlijk. Nou, Astrid alleen. Ja, nee, maar we kunnen er urenlang over discussiëren. Maar dat is een ander programma, Erik. Dus ik, uh, ik leg je vraag okay. voor aan het uh, voor 80% aan, aan psychiatrische aandoening uh, leidende publiek. En die kunnen ja. bellen naar 0800 1121. Goed? Ja, en dan hoop ik dat misschien een ook belt. Dat niet zou mooi zijn. Heeft. Ja, die de afwijking ja. heeft dat hij midden in de nacht ja, wakker is. Nou, die heeft geen afwijking. Nee, dat is normaal. Ja, nee, die luistert naar Astrid. Zou die dat er niet normaal... rondvallen? Ik denk dat het rondvalt hoor. Absoluut niet. Ik denk dat wij met z'n allen die 80% zitten te vormen. Nee, Astrid <laughs> komt nou <laughs> Erik, dank je wel voor je vraag. Oké. Okay. Goeienacht. Mag... Hoi. Willem, Willem Loep. Ja. Hallo. Het, uh, het over die vissen. Ja, oh, dat is mooi, want ik moet een plaat draaien. Dan kan ik straks vis weer eens aanzetten. Dat is alweer zo nou, lang geleden. Ja. Uh, karpers die worden heel groot. Ja. En dat goudvissen zijn karpers. Oh, echt waar? Weten dat heb ze ik dat? Tenminste, dat heb ik gehoord ergens. Oh ja. ja, dan zal het waar zijn. Dus ja. zeker weet ik het niet, maar dat heb ik wel, dacht ik wel dat ik een paar jaar geleden gehoord heb. Oh. Maar goed, als zo'n vis ja. in zijn eigen gedoetje blijft zwemmen. Want hij plast natuurlijk in die kom. Ja. En hij krijgt daardoor waarschijnlijk minder zuurstof. Oh. Ja, dan, en, en zo fris is dat nou ook weer niet. Ik denk dat hij dan gewoon kleiner blijft. Omdat hij niet zo goed meer kan groeien? Ja. Ik wist niet dat vissen plasten. <lacht> nee, ja, maar ja, het moet er natuurlijk wel doorheen, al dat water. Het komt er toch bij de kieuwen weer uit? Ja, maar in, als hij in een groot ruim water zwemt, dan nee. heeft hij dat natuurlijk niet. Nee, dan heeft hij geen last van dat het... Uh, dat het nee, dan heeft hij meer water, zeg maar, wat hij dan nog als vers kan beschouwen. Ja, dat is eigenlijk alweer weer een, een soort recycling. Dat hoeft hij dan niet. Oh. En hij krijgt waarschijnlijk dan meer zuurstof ook. En dan binnen. kan hij groeien. Ja. Interessant. Tenminste, dat is een oplossing, misschien. Het zou kunnen. Dank je wel, Willem. Oké, okay, dag. Uh, nacht. En bedankt dat je over de vissen begon. Zo... Oh, anders leg je hem op. Ja. Uh, dat je over de vissen begon. Op het moment dat ik een plaatje wou draaien, heb ik een goed excuus om hem weer eens aan te zetten. A gentleman's excuse me van Fish. Do you still.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 Action The key to a life that you'd never understand And all I have to offer Is the love I have It's freely given You'll see its value When you see what I try to say It's a gentleman's excuse me So I'll do one step to the side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 Ik vind het een van de mooiste liedjes ooit gemaakt. En ik moet er iedere keer weer een traantje om laten. Fish was dat. En A Gentleman's, excuse me. Diana, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Ik oh. heb ook een afwijking. Echt waar? Ja, ik uh, spaar Boeddha's. Ja, zie je, dan hoor je tot die 80 procent. Ja, dat weet ik. Het <laughs> gaat vrij makkelijk, geloof ik. <laughs> maar, je maar, spaart uh, Boeddha's. Ik dat, ja, ik spaar dat mag Boeddha. helemaal niet. Je moet een Boeddha toch krijgen? Ja, maar dat is mijn vraag. Waarom oh. moet ik ze krijgen? Oh, dat wil ik je graag, graag even weten. <laughs> ja. Maar zeg eens eerlijk, Diana. Hoeveel heb je er zelf gekocht? Ja, geen. Oh, echt niet? Je houdt je er wel braaf aan. Ja, ik hou me er wel aan. Maar het sparen zou een stuk vlotter gaan als je ze zelf aan mag schaffen. Ja, natuurlijk. Ik kom er een wel eens vaak tegen. Ik denk, oh, die wil ik graag hebben. Ja, maar kan ja, niet. Ik koop. <laughs> moet je eerst weer iemand vinden die hem je gaat schenken. Dat is ook een toestand, ja. ja. Ja. Ja. ja, ik weet het eigenlijk niet. En waarom ben je ze ooit gaan sparen? Ik vind ze mooi. Allemaal? Ja, en vooral die dikke. Ja, maar alle boeddha's zijn dik. Heb je ook dunne boeddha's? Ja, die, ja, die vind ik niet zo mooi. Nee, dat is toch anders, hè? Ja, klopt. Ja, ik begrijp het. Nou ja, ik, ik uh, hoop dat iemand het weet. Waarom mag je een boeddha eigenlijk niet zelf kopen? 0800 Hoeveel heb je de Diana? Uh, ik denk 200. Oh, 200, joh. Dan heb je, dat is geen afwijking. Dat is een beginnende hobby. Oh, gelukkig. Ja, ja joh. He? Komt helemaal goed met jou. <laughs> Rustig aan. Dank je wel, hè. Trima. Goeienacht nog. Hoi. Goeienacht. Alfred. Ja, goeienacht met... Uh... Uh, over de temperatuur. Ja. Is de, de de dikke Boeddha is uh, <laughs> geen echte Boeddha, maar de, de is dus een bodhisattva uit, uit China. Uh, maar dat is een ander onderwerp. Dus eigenlijk uh, zit Diana de verkeerde Boeddhas te sparen? Ja, nou nee, goed, oké, okay, dus in ieder geval uh, uh, misschien dat het juist dus met de dikke Boeddhas uh, eigenlijk meer in gebruik is gekomen. Uh, en, en dat dus bij de gewone boeddha's het wel gekocht mag worden. Maar dat is dan uh, ja, nu niet aan de orde, want ik wilde het oh. eigenlijk even over dus die temperatuur. Ja, dat is ook goed hoor, van het water, ja. dat voel je dus als koud, als het dus bij wijze van spreken 15 graden is of, of zo. En, en als je dus er langer in bent, dan merk je niet meer dat het koud is. Nee. Dat komt omdat dus namelijk het, het, uh, de, de zenuwcellen, de tast... De tast wordt dus dan, ja, je kunt iets voelen, maar dan voel je ook of iets glad is of heet. Dat zijn allemaal verschillende uh, zintuigjes eigenlijk, die allemaal samen dus de tast heten. De temperatuursin mm -hmm. is dan, uh, reageert op temperatuurverschil. Yeah. Dus als de omgeving kouder is, dan is het een soort waarschuwing: hé, hey, ik moet uh, zorgen dat ik dus. Uh, uh, dit is gevaarlijk, om t, uh, uh, dan moet, uh, die, die, die omgeving moet ik uh, vermijden. En uh, uh, de lichaamstemperatuur die blijft net zo goed gewoon 37 graden. Oh. Maar de huid sowieso is maar uh, is sterk afhankelijk van hoeveel uh, lucht rondomheen stroomt. Je kunt koude handen krijgen, maar uh, terwijl je dus je, je onder je kleding blijft, dus de huid. Uh, toch altijd nog wel in de buurt van van de 25 graden of zo. Hè? Oh. En uh, kijken ook als uh, een voorbeeld ook uh, uh, om het babywaswater te voelen. Ja. Dat, met je elleboog snapt dat. Dan krijg je het, het advies om dat niet met je handen te doen. Want omdat de handen namelijk zo onwillekeurig alle mogelijke temperaturen kunnen hebben. omdat je net toevallig net hebt uh, de vaat hebt gedaan. of onder de kraan bent bezig geweest. en dan wordt er ook gezegd van. doe het met je elleboog. Ja. Want die elleboog. die is dus niet in contact gekomen met, met, met veel anderen. En dus dan. dat je dus dan kunt zeggen. van nou dat is een aardige mooie huidtemperatuur. En dan is het echt geen 36 graden, want als het op 36 graden is, dan is het gewoon te heet. Oh ja. Het is dus dat voorbeeld van, van de, toen je dat gaf van ja, 36 graden, dat zou dan koud zijn, omdat, en dan zakt het lichaamstemperatuur. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee, kijk, want ook, dus, dat heet dus ook centrale lichaamstemperatuur. Dus van binnenin, ja. het hart, lever en nieren, en die functioneren op, op, optimaal, als ze dus de bij die, zo rond die 36, half 37, 36, 37 eh, blijven eh, zitten. Vandaar dat ook een kort thermometer, ja, dus die kon je dus dan vroeger eh, in je achterste steken, bij wijze van spreken, of onder mm -hmm. de tong. En mm -hmm. dat waren dus de twee plekken waar je dus dan ja. redelijk in de buurt kwam. Eh, eventueel onder je elleboog. Ja. Maar dan moet je wel... Nee, onder je, je oksel. Wachten. He, onder de oksel. Ja. He, dus, sorry, ja, onder de oksel. Ja, je hebt het he, dus onder de elleboog. Dat je dus lang ja. genoeg moest wachten, want ja. anders was het gewoon te koud. Nog, hè, omdat ja. je namelijk. He, dus die, die huidtemperatuur. Uh, die past zich dus na een tijdje aan. aan dat water. En dan merk je geen temperatuurverschil meer. in dat koude water. De maar ja, maar waar ligt de grens dan? Want op een gegeven moment is het water toch echt te koud? Ja goed, de grens ligt natuurlijk wel eh, van hoeveel moet het lichaam zich inspannen om dus die... Oh ja, om die warmte nog te kunnen... Te oh, ja. Dus je krijgt dan wit. Eh, het, het bloed trekt zich terug zodat het dus dan die, die temperatuur van de huid eh, niet in het, de, de rest van het lichaam doet afkoelen. Eh, en ook bij sommige operaties eh, kan onder bijvoorbeeld... Eh, uh, enerzijds bloedloosheid, maar ook dus zonder dus lage temperatuur kun je dus ook in feite voor de sommige operaties verricht. Huh. Het omgekeerde geldt dus voor het, voor het hete water. Dus, dus als je dus, in, in, in, uh, dus een, een temperatuur boven, uh, dus dan moet het lichaam wel zijn best doen, maar die stuurt dus al het als calorieën naar, naar de huid toe. Of tenminste, hij probeert dus dan, dan zoveel mogelijk tegen te houden. Maar de huid zelf, die krijgt dus wel. Dus die temperatuur van die omgeving. Hè? En uh, ja, zelfs in de sauna. Ik heb een keertje in de sauna. En dat was dus op een gegeven moment boven het kookpunt. Omdat er dus helemaal geen vocht was. En Dat is en dat niet dan, goed hoor. Nou, kijk in ieder geval zelfs 120 graden. Dus dat uh, werd geaccepteerd. O? Oh. Maar nou, omdat het dus een volledig droge omgeving was. Oh. Is dus op zich nog helemaal niet zo'n slechte vraag van Dirkje. Nee nee. Nee. nee, nee. En hoe weet je dit allemaal, Alfred? Nou ja, ik ben dus arts in ruste, om zo te zeggen. Maar Alfred, want als ik je dan toch spreek... Want we, we hadden ook Paul aan de telefoon. Die heeft een vriend van met die, een... Van, wat? Van die lever. Ja, een vriend met een leveraandoening... die nog steeds uh, veel te veel bier drinkt. Ja, goed. Kijk, en als jou dus helemaal... ...geel is, ik er eens heeft, dan, uh, ja, dan denk ik dat het een beetje te ver heen is. Oh. <laughs> ja, en dan, uh, dan kun je dus net zo goed zeggen van... van, van uh, Genieten van. Uh, ja, tenminste mm. niet van. Uh, hetzelfde geldt voor, voor nou ja, in feite roken uh, en, en dergelijke allemaal. Slechte gewoontes. Ja. Maar, hè, dus, uh... maar weet je ook, um, want, want David had nog een vraag... Uh, waarom mensen met koorts vaak uh, dezelfde zeg maar koortsdromen hebben... in gelijke thema's? Ja, nou, dus dat is... Kijk, omdat het dus in feite... Je bent allemaal, allemaal mensen, maar... Uh, het, hij had het dus ook over dezelfde soort beelden. Hè, ja. Dat zijn dus inderdaad vergelijkbaar, en dat is dus dan tegen natuurlijk van, van Lommel. tegen Van Lommel in. Oh. door de verklaring van bijvoorbeeld een bijna doodervaring. dan krijgt ook iedereen dus. Diezelfde tunnel met licht. Het is dus een medische verklaring. Hoewel ik dus wel geloof dus dat, dat er dus wel een als is, en, en, en eigenlijk wel communicatie is, maar. Maar nou, wat is die medische verklaring dan? Dat, dat je, als nou, de medische verklaring is dus dat je dus door, door dat een tekort aan zuurstof, dat er dan een, een coma en dergelijke. en, en, en onder, onder narcose. dat je dus dan een ander functioneren van de hersenen krijgt. dus die niet meer. dus andere gebieden dan, dan aan bod komen. Hè? Dat je daardoor dus die. die ja, uh, verschijnselen gaat krijgen. En dat je dus dat je een beperkter, uh, beperkter beeld krijgt... en dus dat iedereen meer hetzelfde ja. beeld krijgt. Klinkt eigenlijk ja. ook wel heel ja. logisch. Oh, en uh, weet je toevallig, ja, als ik je toch spreek... Uh, waarom melktandjes melktandjes heten? Nee, dat weet ik nee, niet. Jammer. <laughs> nou ja, in ieder geval. Ik kijk op zich. Uh, ik, ik denk wel. Het, het is natuurlijk melk wit. En, uh, oh ja. En terwijl er zo'n volwassene is een, ander, een andere tint wit. Ja. En, uh, en ook dus, uh, nou ja, uh, crème en, en, en dergelijke. Maar, dat het daar vandaan uh, komt. Ze zijn ja. inderdaad witte. Uh, en ik denk toch gewoon dat het met, met de leeftijd te maken uh, heeft. Uh, okay. me, uh, een combinatie nou, daarvan misschien. Ja, dus. Ja. Alfred, ik vond het fijn dat je er even was. Dank je wel. Oké. Okay. Een goede nacht nog. Dank je. Dag. Zo, een hoop vragen in één keer beantwoord. Zeg. Nieuwe vragen zijn dus van harte welkom. En met antwoorden kun je natuurlijk ook nog steeds bellen. Zo dadelijk na het nieuws gaan we namelijk gewoon weer door. Dus blijf bellen 0800-1121.